Uur. Jelle suybring met het NOS-journaal. Door een storing bij de Rabobank kunnen veel klanten niet meer betalen. Het lukt consumenten bijvoorbeeld niet om te pinnen in winkels. Het is onduidelijk hoeveel mensen er zijn getroffen door het probleem. Maar online komen er duizenden meldingen binnen. Wat er precies aan de hand is wordt nog onderzocht. Ook is het nog onduidelijk hoe lang de storing bij de Rabobank gaat duren. Meer dan 50 Nederlandse websites zijn deze week het doelwit geweest van een pro-Russische hackersgroep...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 Maar na de handelsoorlog kwam daar verandering in. Enkele honderden Billie Eilish-fans hebben zich nu al verzameld voor het concert van morgenavond in Amsterdam. Fans van de zangeres staan al sinds vanochtend in de rij bij de Ziggo Dome, terwijl het concert dus pas morgenavond begint. De organisator heeft gewaarschuwd dat buiten overnachten niet is toegestaan. In het weer het is overwegend droog. In het midden van het land regelmatig zon. Op andere plaatsen is het bewolkt. In het zuiden valt nog wat regen. Het is 14 tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui en het koelt flink af met 11 tot 14 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in ZFM, -M -M. met nu, entertainment for you. Zo, hè, ja, en dan zijn we weer terug. <laughs> ja, we zaten gewoon lekker te kletsen zonder de, zonder de boel in de gaten te houden. Dus, uh... We zijn al drie keer de tijd vergeten vandaag. Hé, <laughs> hey, maar uh, ja, we, we gaan natuurlijk eventjes uh, jouw laatste single nog draaien. Ja, en uh, nou ja, ik wil jou in ieder geval bedanken voor jouw komst hier naartoe natuurlijk. Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. En uh, nou ja, we hopen natuurlijk uh, ik je vaker een, te ik zien. Voor het een supergezellig uurtje, dus ja, uh, toch? Mocht je tijd ja, over hebben, ja, kom ja, graag ja, langs. Ja, <laughs> we, nou ja, er, er, komt, er komt een programma aan dat we één keer per kwartaal doen. En, uh, nou, dat, dat hoor je nog, uh, leuk, nog leuk van leuk. me. Ik ga hem aanbevolen. <laughs> Is goed. <laughs> hey, um, ja, nou ja, ik zou zeggen, veel plezier nog uh, vanavond, uh, met uh, hetgeen wat je gaat doen. En, uh, Zingen uh, in Hilversum. Uh, ja, en uh, natuurlijk uh, de rest van het weekend. Uh, dat, uh, we doen, morgen doen ja. we lekker even uh, een dagje rustig aan. En ik ga maandag ga ik eens een keertje met mijn vrouw en met mijn kinderen samen lekker genieten, uit, samen genieten van de Bevrijdingsdag. Oh, oké. Okay. Een keertje, ja, ja, dat, een keertje dat, zelf naar uh, het uh, bevrijdingspop. Toe. Ja, dat, uh, dat, uh, dat is inderdaad ook uh, waar. <laughs> ja, ja, waar. Ja, dus zijn, vaak, vaak zijn dat dingetjes waar ik dus zelf niet aan toe kom, omdat ik zelf aan het werk moet. Ja, nee, maar ik, uh, ja, ik, ik heb natuurlijk een, een vrije dag, uh, één keer in de 15 jaar. Uh. Ja, ja, ja, ja goed. ik. <laughs> <hè? laughs> ja, ik wil ze sowieso in ieder, geval, uh, in ieder geval bedanken dat ik hier vandaag uh, ja, aanwezig uh, ben. Ja, geef even uh, door waar je te vinden bent. In ieder geval TikTok. In ieder geval TikTok. En uh, nou, als je eigenlijk, als je, als je uh, ongeacht waar je het intikt, is het beste bij Google zangerbernardo.official. Als je dat intikt, Dan vind je eigenlijk alles. Dan vind je TikTok, dan vind je Insta, dan vind je Facebook, uh, zanger, zangerbenardo.nl. Dan okay. uh, kom, kom je op de website. Oké, okay, je hebt een eigen website ook. We hebben dus ook een we eigen we website. Date, of we uh? Doen, uh, uh? Ja, ja, ja, we oh. doen er alles aan. Het is belangrijk. Ja, ja. Nou ja, ja. Ja, ja, en uh, Sowieso, alle luisteraars, heel veel luisterplezier met mijn nieuwe single. Wat heb je mij toch aan gedaan? Dankjewel. Dankjewel. Voor met mij, ik had jou heel mijn leven. Vader was mijn grootste faal. Jij was alles wat ik wou Dat ik laatst ontmoeten, Die avond zal ik nooit meer vergeten Marian, dat mag jij dus wel weten Maar één ding van haar viel me tegen Zij had me die andere verzwegen. Oh, je snapt soms niet bij die vrouwen Want ze stond op het punt om te trouwen mij was overkomen, de hele nacht lag ik van haar te dromen. Toen ik haar de dag daarop belde, schrok ik zo van hetgeen ze vertelde. Als ik daar aan denk voel ik me kleuren, dat mij toch zoiets moest gebeuren. Nu ik pas echt om haar begin te geven, wil ze met een andere man door het leven. Denons, en oh, oh Marianne, ja. Nee, ik ook niet. Ik zou zeggen, welkom bij het tweede uur natuurlijk, bij uh, Entertainment View. Mijn naam is uh, ondergetekende Fred Hey en dat allemaal tot klokjes van uh, 7 uur. En uh, Fransje zegt, doe dat nou niet, doe dat nou niet. We gaan zo eventjes uh, nog proberen te bellen met uh, gewoon Richard.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 bent up so Nou, dat was je dan Frans Bauer. En uh, ja, doe nou niet, doe nou niet, doe nou niet. Nou ja, te laat, te laat. Hé, hey, uh, aan de telefoon hebben we Goeien en Richard. Richard, uh, en een goede... Ja, Guan. wat is er eigenlijk? Hoe word je vaker genoemd? Nee, ik heet gewoon Goan. Uh, Richard is mijn tweede naam, zeg maar. Oké, okay, maar ze, ze noemen je dus altijd gewoon Juan. Ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. Nou, bij deze dan, Juan. Hé, <laughs> hey, uh, goede ja, avond. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Hey, uh, jij zit lekker in de auto. Uh, ja, jij hebt een uh, nieuwe single uitgebracht. Ik ben blij met ja, uh, ja, wat, ik, uh, wat ik heb. Ja, ja. En, klopt. en, en waar uh, komt die, uh, ja, die wijze titel vandaan, laten we het zo zeggen? Nou, uh, ik zat in de studio met uh, Thierry van Zaren voor mijn vorige single. Dat was uh, Dit gaat nooit meer weg. Ja. En uh, nou ja, we waren de hele middag aan het schrijven geweest en dat ging hartstikke leuk. En aan het einde van de middag vertelde ik over allerlei dingen wat ik uh, nog meer graag wilde bereiken en wilde doen. En toen zegt Thierd, kijk gewoon eens om je heen en wees eens dus blij met wat we allemaal al gedaan hebben. Met, met, met wat je allemaal al hebt. Ja, en wat je en, al bereikt uh, hebt en zo. Ja. ja, en ik keek hem aan. Ik zeg, dit is een liedje, dus ik pak een gitaar. dan beginnen een beetje te pingelen en tien minuten later hadden we het liedje uh, op, op de telefoon staan. Gewoon... Uh, als, als demo-opname, zeg maar. Oké, okay, want dat, uh, dat doe je vaker zo? of? Nou ja, zo snel gaat het vaak niet. Het <lacht> duurt <lacht> <minst al>, <lacht> het al een paar weken. Ja. Maar uh, uh, ja, ja, liedjes schrijven wel. En uh, chat uh, ook, dat is een oud docent van mij. Ja. Um, en uh, ja, samen is dat zo tot stand gekomen. Dat nou, liedje heeft nog een tijdje op mijn telefoon geleefd. En na een tijdje dacht ik van, nou, ik ga het maar produceren. Ja. En uh, heb ik er dit van gemaakt? Nou ja, en... Uh... Ja, dat is uh, toch wel een succes eigenlijk. Nou ja, er wordt leuk, uh, leuk op gereageerd en ja. dat vinden we leuk. Ja, nou ja, daar, daar gaat het om mee. Daar doen we het voor. Ja, toch? Ik bedoel, uh, kijk ja, we zien allemaal dat het liever een knallen van hit wordt natuurlijk. Maar ja, dat, uh, dat bepalen de mensen thuis. Ja, daar gaan wij niet over. <lacht> nee, nee, daar gaan wij niet over inderdaad. Wij, wij brengen het tegenwoordig. want jij maakt hem, ik laat hem horen. En dan is het dan uh, de mensen thuis wat ze ervan vinden. Exact. Hé, hey, en um, nou is deze al, uh, al een aantal weken uit. Uh, ben je ja. stiekem, uh, ben je, legt er al stiekem uh, weer wat uh, nieuwe ideeën op, uh, op de plank? Of, uh? Ja, er liggen genoeg ideeën op de plank. Maar wat we nou precies gaan doen, weet ik nog even niet. Dus okay. we zijn gedrukt aan het uh, puzzelen. En aan het kijken wat we gaan doen voor deze zomer. Je kunt ook te veel ideeën hebben soms, hè? Ja, goed. Daar hou je de beste uit, zeg ik altijd. Tenminste, wat voor jou het beste is dan? Ik heb nu een combinatie tussen te veel ideeën en keuzestress. Dus we zien wel even wat er gebeurt. Nou ja, ik heb het mij helpen, toch, denk ik? Ja, daarom. Dus we gaan even kijken wat we gaan doen. Hey, maar er um, staan nog uh, een bekende podia's uh, uh, aankomende zomers. Um, uit mijn hoofd zou ik het niet weten. Wie is dat te vinden ergens op het site? Uh, ja, als er leuke dingen te vinden zijn, uh, uh, de openbare dingen, staat dat altijd wel op mijn uh, Facebook of op mijn Instagram. Als mensen gewoon een Richard opzoeken, J-U-A-N en dan een op zijn Nederlands. Ja. Um, dan vinden ze mij overal wel. En dan ja. kunnen ze dat soort dingen ook zien. Ja, het is uh, gewoon op zijn Spaans he, gewoon toch? Ja. Jawel. Ja. Ja. Een hey, um, eigen site uh, heb je dus niet? Nog niet? Een eigen website? Ja, ook al, Als je gewoon Richard en dan .nl erachter zet, kom je oh, ook. Oh, oké. Okay. Ah, ah, mooi en, uh, en daar is de agenda gewoon up-to-date? Daar uh, wordt alles wel gedeeld. Ah, oké. Okay. Dat, uh, dat gaat goed komen. TikTok? Ben je daar ook op te vinden? Ook TikTok overal en ergens. Je kunt bedenken maar en we zijn er. En, uh, en wat, wat kunnen we vinden op TikTok? Vooral dat ik, uh, hoe ik liedjes maak in de studio, zie je veel filmpjes van, uh, dat ik uh, oude liedjes bijvoorbeeld in een nieuw jasje steek, als mensen dan verzoekjes hebben, kunnen ze dat reageren onder de video, en dan maak ik daar weer nieuw, uh, een nieuwe versie van een oud liedje bijvoorbeeld. Oké. Okay. En uh, dat soort dingetjes. Ah, dat is, uh, ja, dat is wel grappig, ja. Ja, dat ja, vind ik altijd leuk om te doen. Ja, toch? Hey, en, uh, ja, dus, dus uh, ja, podia's, dat weet je dus niet uit je hoofd. Uh, Wanneer gaat de nieuwe single uitkomen? Ja, dat weten we ook nog niet. Zoals ik al zeg, keuzestress. <laughs> nou, helemaal dus, goed. Uh, heb je een idee zomer of uh, eind, eindzomer? Ik denk dat het ergens midden in de zomer wordt. Uh, echt een lekker zomersliedje. Ja, lekker een, een meedeinig. Ja, en dan gaan we met de mensen op TikTok wel eens overleggen... Uh, Welke het gaat precies, worden. Wat ze de... Welke moet worden en wat ja. het precies moet worden. Want ik weet het niet meer. <laughs> nou ja, dan, uh, dan gaan we dat uh, in de gaten houden. En kijken uh, ja, waar ze voor gaan kiezen. Ja, toch? Ja, nee. Hey, uh, jij zit uh, in de auto onderweg uh, naar uh, je optreden Ja. Dus ik zou we zeggen. Vanavond, uh, ja? We gaan vanavond naar Hattem's Broek. ja. Broek, ah. Dus, uh, het lekker. Ook leuk. Ja, dus, uh, dat, dat moet een feestje worden. Ja, daar gaan we wel uit Daar doen we ons ja. best voor. Ja, ja, ja <laughs> nou, dat, dat, die kant, dat, dat, moet, dat moet goed komen. Hé, hey, uh, gewoon als, als jij hem aankondigt, dan uh, gaan wij hem inzetten. Met alle liefde. Nou, lieve luisteraars hierbij, mijn nieuwe single. Ik ben blij met wat ik heb. Hé, hey, dankjewel en uh, heel veel succes vanavond. Ja, dankjewel. En uh, graag tot de volgende ronde. Tot de volgende! Hey, dankjewel! Doei! Hoi hoi! Bedankt, hoi. Like a... Yeah, that's on me, like Het was een goede result. En, uh, ja, ik ben blij met wat ik heb. Hey, ja, toch? Dat is lekker. Ja, zeker. Ja, dat is zeker lekker. Ja, ja. De keuze is groot. Het verschil nog groter. 24 uur per dag. 24 uur zoals het hoort. Vanuit Zandkoord. Dit is ZFM. Jeroen van de Boom. En we hebben het over betekenis. En als je net hebt gegeten. hè...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 Als ik aan je denk, dan doet mijn hart zo'n zeer. En gaat het?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 Betekenis. Oh, dat was hij dan, Jeroen van der Boom. En hij had het over de betekenis. Ja, wij gaan eventjes uh, naar onze uh, ja, festival gang, hè. En dat is Cloud. En uh, waar hij ooit mee begon. La -da -da la la la la. Dit zijn mijn laatste woorden: dat zijn mijn Wie denk je dat je bent? Oké, okay, mijn hart, dat breekt dus zo. Sta mij als bij de deur. weer mon keur. Oui, mon coeur hey. Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer Onnet ensemble pour toujours Stem in mijn hoofd, gaat door. Ik hoor je naam encore, encore En encore Wat ik do ook doe Het is nooit gewoon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 De musique ni de sorte La de ma danse un taux de zon au bon des craindelles Et toi après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais quoi C'était ton choix Mais c'est que t'as oublié T'aimes notre amado Et croyé n'a pas encore encore Et encore tout Tes noms et trop lourd Où ça y va et clair Est-ce que c'est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 Hij heeft toch een heerlijke plaat, hoor. Ja, heerlijk. Ja, La, da, da, da, En dat allemaal... Uh, cloud, ja, het tegenovergestelde van... Ja, uh, natuurlijk. Ja, waar die... Uh, het, uh, waar die Nederland mee gaat vertegenwoordigen op het Songfestival natuurlijk. Hey, even kijken, uh, wat hebben we... Uh, nou ja, weet je, we gaan... Uh, ja, we gaan gewoon uh, even een nummer draaien van... Uh, Peter Manier en uh, ja, dat was de primeur hier uh, bij uh, Zandvoort voor jou. Een, uh, getiteld lege ruimte. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. En te tenig nu tot de klokjes van voor 7 uur. Mijn naam is Fred Heijn. goedenavond. Eet smakelijk. Steeds opnieuw in gedachten. denk aan die tijd.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 Peter Marnier. Yes. En een lege ruimte. Hier bij ZFM. Entertainment for you. Hé hey, ja. ZFM. De zender van Zandvoort en omstreken. We gaan verder met die Berends en Emma Heesters. En alleen met jou. Denk je wel eens terug aan die eerste dag? Ik weet nog precies wat ik toen dacht. Voelde Dat was je dan, onze Berens, samen met Emma Heesters en alleen met jou. En aan de telefoon hebben we Wilfried. Wilfried, een hele goede avond. Ja, hele goede avond. Ja, daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Ja, zijn is Dat draait met Emma <laughs> Heesters, heb je zo'n mooie vrouw en dan krijg je mij en alleen. Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> Waarover ga je? <laughs> ja, ja, ja. Hé, hey, en ja, laatste spraken we jou natuurlijk met, met carnaval, hè? Ja, dat klopt. Ja, en, dat klopt uh, volgens mij, ja. Ja, ja, dat klopt. En uh, ja, nu, uh, nu heb je het feest uh, met Wilfried. Ja, klopt. Ja, net weer, net weer even wat anders. Ja, dus uh, uh, uh, ja, een beetje over de, over de invulling van de weekenden. Dus lekker van, uh, van feest naar de kroeg. En uh, ja, ik kreeg nooit genoeg. Ja, nee, maar, nee. Wat, wat mij opviel. Dus, uh, dat jij dus de naam eigenlijk veranderd had met uh, feest met Wilfried. Ja, dat klopt, want het is een beetje uh, Wilfried Wildswein, maar omdat ik toch, uh, ja, tegenwoordig zelfs de apres ski feesten en alles, dat werden ook heel veel feesten waar mensen ook uh, heel veel Nederlandstalig willen, dus daar wordt toch ja. veel aangevraagd. Uh, ja, dan nou, nou, nou, nou past Tirol het Tiroler niet altijd. Dus nou ben ik net iets flexibeler. Ik kan zowel uh, Inconventie pakken met, uh, met Hollandstalige Mezingen en een beetje apres ski en natuurlijk ook gewoon uh, de apres ski heets Maar uh, ja. ja, je kan er net iets breder publiek pakken, dus... Uh, we ja, maar... de naam feest met Wilfried en het dek meteen de lading, want ja, het is toch feest. En ja, dat sowieso. Hé, maar wat kunnen we dan nog meer verwachten? Ja, er komt van alles. Ik, ik probeer wel een beetje die Tiroler Sound erin te houden. Bij ja. dit nummer is het meer uh, gewoon even lekker uh, binnenkomen. Vooral als ik optredens heb om, uh, om hiermee binnen te komen en dan is het meteen duidelijk wat ik doe. Maar ja. uiteraard blijft de Tirole Twist die, uh, die blijft op de achtergrond zeker aanwezig. Dus wat er allemaal uitkomt zit allemaal wel in de Ski tirole sfeer. Ja, ik wou net zeggen de Ski doet het uh, natuurlijk allemaal prima en dat doet het hartstikke goed zelfs. Ja. Ja, daarom. En dit is ook, uh, nou ja, je zit het ook wel een beetje in lekker gejodel en zo. Dus we hebben het er wel ingehouden. Uh, ook in de toekomst blijft dat gewoon. Ja, en uh, wat wordt wat, uh, de volgende single uh, die wordt met Oktoberfest? Of? Dat denk ik wel. Heel misschien dat we eerder nog iets gaan doen. Maar ik verwacht wel dat hij, uh, ja, wat zal het zijn, net na de zomervakantie. Dus inderdaad, uh, na augustus en september, dat hij uh, dat dan onderjaar gaat. Ja. Dus, ja. Dan blijf uh, uh, je blijft wel in deze trance, zeg maar, hè? Ja, het blijft wel lekker de uh, lekker feest. En, uh, maar misschien ja. komt er wel weer toch wel, want ik, ik moet heel eerlijk zeggen... ...wat ik zelf het allermooiste vind, is toch wel echt de... Uh, ja, dat, dat is een heel oud nummer voor mij, maar dat zijn de eerste twee nummers. Dat is lied en Op de Brug. Ja. Dat vind ik persoonlijk wel het allerleukste. Maar ja, dat, dat is net... Uh, ja, in, in de tenten en in, in de evenementen willen ze net iets meer de boem, boem, Ja, erin. het is net uh, waar, uh, waar meer animo voor is. Ja, ja, dat klopt. Nee, dat is, euh, nou ja, dat, dat zal met dit feestnummer wel gaan lukken, denk ik. Ja, het is lekker en er zit lalala in en dat is altijd goed. Hè. Ja, dat, ik bedoel. We kunnen altijd meedoen doen met de lalala. <laughs> nou ja, daar hoeven we weinig van te onthouden. Hè. Ja, dat, want, ja, soms heb je nou wel eens een keer dat gaat het een keer de mis, en verkeerde mis. Al al, al, al, al. Maar nou, ja, over het algemeen gaat het goed. En als we zeggen dat, euh, hè, dat er genoeg in de, in de kielzog zit, dan, euh, ja. dan gaat het vanzelf. Dat wil dat, dat, gelal, dat wil dan wel. Ja, ja, ja. Hé <laughs> hey Wilfried, ik, uh, ik, ik wil je alleen nog vragen, waar kunnen mensen jou volgen en uh, vinden? Ja, ik ben uh, te volgen het makkelijkste via de socials, want dan probeer ik ook altijd wel actueel te blijven met uh, ja. Facebook, Instagram. Daar probeer ik ook altijd wel berichtjes te plaatsen van, uh, van optredens of, of leuke dingen die er zijn, nieuwtjes. Dus uh, mensen mogen me altijd toevoegen of uh, een berichtje sturen of iets. Uh, geen probleem en dan uh, probeer ik altijd te reageren. Hè? Ja, op de, in ieder geval uh, de volgende dag. In de socials, ja. Ja, ja. ja, nou ja, ik bedoel, ja. Uh, vaak uh, wordt er eigenlijk uh, slecht gereageerd door een hoop artiesten. Die, ja. Uh, ja, die, die komen dan wel, maar uh, ja, dan ben je vaak al uh, drie, drie, vier dagen later. En dat, ja. dat is toch weer jammer. Ja, nou, ik moet wel zeggen, maar je krijgt krijg ook wel eens. Uh... ...messengers of ja, daar heet dan is PB tegenwoordig geworden, volgens mij, of PM of, of weet ik het van. Maar in ieder geval, die komen wel eens in de map terecht en dan heb ik ook, ja, dan komen ze in de spam of ongewenst en dan uh, ja. zie je ze wel eens over het hoofd. Dus dat, uh, dat gebeurt mij ook wel eens. Maar ja. als ik, <lacht> ik probeer meestal altijd wel te beantwoorden. Ja, daarom. Dus dan ja. weten ze in ieder geval dat het niet jouw ligt. Want eh, nee, normaal uh, doe, doe je gewoon. Een beetje, uh, ja, die, die, die maakt nog wel eens aparte keuzes... in wat wel en niet gewenst is. Ja, <lacht> klopt, klopt. Ja, ja. dat. Uh, problemen heb ik uh, ook wel een keer ondervonden. Ja, nou ja. Dat, nee, dat, dat uh, daar mee. doe je niks van. Nee. Hey uh, Wilfried, ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem draaien. Ja, nou, het, het is uh, perfect tijd ervoor, want ja, uh, toch? Uh, ja, mensen zitten in de vooravond voordat ze natuurlijk de kroeg ingaan en de uh, stad ingaan. Ja. Dus natuurlijk zijn ze al helemaal klaar voor de polonaise, de confetti kanonnen staan klaar, dus pak elkaar bij de schouders, want het is tijd voor feest met Wilfried. Nee, Wilfried, dankjewel en... Uh... Heel veel succes natuurlijk uh, tijdens uh, ja, de bevrijdingsdag. Dankjewel en tot de volgende keer. Hey, tot de volgende keer. hè. Yo, hoi. Hoi hoi. Feest met Wilfried, ik kom naar je toe. Een is mijn hobby, het is alles wat ik doe. Feest met Wilfried, zing maar met me mee. Ik reis door heel het land, van event tot een café. Het is tien uur in de morgen en ik sta buiten mijn bed Tijd voor weer een feestje, het hele weekend is bezet Volledig uit onze blaad, feesten tot je gaat Van feest en naar de kroeg, een prachtig weekend voor de boeg Feest met Wilfried, ik kom naar je toe Zingen is mijn hobby, het is alles wat ik doe met veel vriend, zing maar met me mee. Ik reis door heel het land, van die vent tot een café. We gaan weer lekker zingen, zet mijn biertje maar vast klaar. Mijn stem weer even smeren, dan het juiste repertoire. De microfoon vaststellen, het geluid is al gereed. Tijd voor een mooi feestje, als ik de podium betreed.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 Het feest is ten einde, ik ga nu naar het café Een feest met veel vrienden, bedankt voor alles hier Het was een prachtig feest en nu ga ik aan de bier Een feest met veel vrienden, jullie deden het mee Het feestje is ten einde, ik ga nu naar het café Een feest met veel vrienden, bedankt voor alles hier Het was een prachtig feest en nu ga ik aan het bier uh, dat was hij dan, Feest met Wilfried, en uh, ja, de titel Feest met Wilfried hey, um, ja, ik ga het, uh, een verzoekje draaien, dat is afkomstig van Michel uit Rotterdam en die wilde graag een plaatje worden van Alberts en uh, ja ik heb genomen de Amsterdamse Hitmedley Het Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou, tulpen uit Amsterdam. Als ik er wederkom, dan breng ik jou, tulpen uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode, wees je jou het allermooiste, wat me mooi Oh, Shani, zing een liedje voor mij. Alleen, oh, oh, wat voor je leuk, leuk. Nee, zing een liedje met een hoog in een droom. In je stem klinkt de heen. Oh, oh, oh. oh, Leer oh, oh, dan, als voor me, als ik spontaan, me Een piketane zien, mag je blijven zien. Ik heb geen trek in over verrassend pavloot. Dat witte spilkerijen van een cadeau. En ook die deze aard Niet vier, ik van de leven niet. In plaats van wat ka of in je jeugd. Een piketane zien, een piketane zien. Een piquetant, ziet dat te er altijd niet. Oh, shabri hojia, -oh shabri jee -eh -eh jee -eh hoa di oh. Oh, shabri hojia, -oh shabri jee -eh -eh jee -eh oh. Oh, shabri -oh Schapen die dio, oh schapen oh. die, o die ei, ei, ei, ei, Geef mij maar Amsterdam en dat is mooi. Zo, dat was hij dan aangevraagd door Michel uit Rotterdam. En uh, koos op het Schmet de Amsterdam Medley. Plaatjes vullen geen gaatjes. Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. Op mm, Die hoor je hier. Entertainment for you. Leonardo, en ik wil de hele nacht met jou op stap. Van nooit zijn ben geweest. De nacht is gehoord, maar hier zit niemand dat het ochtend.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 Komen. Het zijn die dingen die wij samen doen. Oeh, het lijkt al zo. De cover van Frank van het uh, gezongen door Marloes Oosting en uh, geluk. Hier, hier hoor je ze allemaal. Allemaal. De nee, is waarvoor je je radio even een stukje harder zet. Entertainment for you. Entertainment for you. Zijn het... Uh, gaan we verder met... Uh, ja, de computer loopt vast. Uh, Michael Bussato, Rol Sanchez en John Ewanck en... Eén moment... Dit is Stevens gelijk het laatste plaatje. Ja, en ik zou zeggen... bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Fijn dat u er weer bij was. En uh, kijk uit met de uh, bevrijdingsdag. Niet te veel drinken. En hou het rustig. En gezellig natuurlijk. Ik zou zeggen graag tot volgende week. En uh, geniet ervan. Goed weekend. Bye.